In een kleine buurt geweest, was toen Minikus scherstenat, een zilveren jubileum had. Vijf en jaren lang, was zij een al draaiersman man. Leven Minneke's, leven Minneke's, leven Minneke's door man. Leven Minneke's leven Minikus, kerel draai er nog eens aan. De stadsmuziek met een hele hoop publiek Trommels roffelden in de straat Allen huppelden op de maat Vakkels, schaven, kleurig licht Vrolijkheid op elk gezicht Leven Minikus, leven Minikus leven Minikus, de orgelman Leven Minikus, leven Minikus Kerel, draai maar ah, nog eens aan oh. En keucht en snoef en boog en riep dan uit alle macht, lui wie had dit ooit gedacht? Was mij reuzen naar de zin, kom er allemaal maar in. Leven minekus, leven minekus, leven de orgelman. Leve leven leven, kerel, draai er nog een aan nog aan. Andere morgen, zeven uur, toen vertrok de laatste buur, Minnekes zat met de strop, kwam en nooit meer bovenop. Hij had voor zijn feest geen cent, toen verkocht hij het pirement. Arme Minnekes, arme Minnekes, pirament is naar de maan. arme Minnekes, arme Minnekes is toen naar de het Armes toe gegaan.